Eerder deze week had de Zwarte kroos veel last van het noodweer... dat over het land trok Een aantal tenten raakte toen zwaar beschadigd. Het hoogtepunt van de drukte op de Europese snelwegen is voor vandaag bereikt. Om 1 uur stond er op de Franse snelwegen bijna 500 kilometer file. De langste files staan in de Ronde vallei ten zuiden van Lyon. Voor de Alpentunnels in Oostenrijk en Zwitserland... zijn de wachttijden opgelopen tot 4 à 6 uur. In het zuiden van Duitsland staan files tot 20 kilometer... en dat komt mede door ongelukken en wegwerkzaamheden. De drukste dag op de Europese wegen moet nog komen...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 De top van de VVD steunt de koers van partijleider Rutte in de kabinetsformatie. Een paars plus kabinet is niet ideaal, maar aan alle combinaties kleven nadelen, zeggen bestuurders van de partij. komende week wordt waarschijnlijk duidelijk of VVD, PVDA en D66 echt met elkaar in zee gaan. voor Voorzover bekend zijn er tot nu toe geen knopen doorgehakt. Het weer wisselend bewolkt, verspreidt over het land een aantal buien, mogelijk met onweer. Later vanmiddag vanuit het westen geleidelijk droger. Het is 19 tot 23 graden. Dit was het.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 Ja, ik op de zaterdagmiddag zomaar overroeld door de muziek van Albert Jan Vos. Ja, maar kijk, jij er één in gedaan. Ja, die slaat er bij over. Die bla ik helpen. bla bla bla bla bla dat bla bla bla bla leuk plaatje bla bla bla bla bla Keep Us Together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 Ik zou gewoon lekker blijven luisteren naar CFM. op deze zonnige zaterdagmiddag. Zonnebril heb ik alweer tevoorschijn gehaald. Dus gaat het helemaal goed komen. En we hoorden het van Lex van de Hoorn. we gaan ja. weer richting de 29 graden. Ja, oh, schitterend. Dus vandaar dat hij ook zo snel weer weg was. dan ging ik gelijk door naar de ik, strand natuurlijk. Ik ga mijn baasjes even opbellen. Doen we ze dadelijk wel even live in de uitzending? Is misschien wel leuk. <laughs> Kunnen we het wel eens proberen? Kijken of ik aankomende dinsdag-vrijdag kan opnemen. Het lijkt me een heel goed plan. <laughs> Kijken of ik er intrapt. Ik durf toch geen nee te zeggen live op de radio. Dus dat komt helemaal goed. Ik nee. heb er alle vertrouwen in. <laughs> Waar het ook goed mee komt, hopelijk, is met ja, de volgende plaats. Want daar begonnen het. we dit uur mee. Scandal in Parasites. Hier is uh, Spider-Murphy King. In München staat een schon unter 32 16, 8 Herr Schconjunktur die ganze Nacht und draußen im Hotel Lamu langweilen sich die Damen nur bei jeder Ding die sehen zu quel ganz einfach groß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 De Zandvoortse Radio hoorde Cheap Trick en I Want You to One Me. fm Voor Zandvoort en de regio. We gaan weer snel over de naar Haarlem naar in het Stadion. Uiteraard, hebben we het over de Halemse so Hongkongweek. Joop. Ja, dan hebben we het over de meeste Chinese partijen tegen USA. En eindelijk beginnen er nu wat krekjes in het gooien van die geweldige pitchers te komen.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 goed naar de eerste hongman en de man was te laat terug op het eerste hong, dan was hij ook uit. En de de twee gingen ook vrij simpel uit. Je zit uh, nu uh, aan meer... Nee, nog even kijken, want... Uh, Taipei kwam er natuurlijk dan aan een gelijkmakende beurterslag. Nou ja, dat, uh, dat was ook vrij snel afgelopen. De stand bleef daardoor bij het begin van de vijfde innings.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 En de ander laat de pitch niet slaan. Dan krijg je dus een aangewezen slagman voor in de plaats. Nou, dat systeem wordt hier in ook gedaan. De pitcher hoeft niet te slaan. Daar wordt dus over het algemeen een vrij goede slagman tegen ingezet. En die is dan nu in het veld, uh, in het slachterk. En dat is de Jack Cursey. En die heeft op dit moment twee kale wijd.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 ja, concurrenten, nee, teamleden. Derde bal van uh, Schaubers was een slagbal. van een beetje, een beetje laag door het slagwerk heen, maar dat geeft niet. Hij was hoog genoeg volgens de schijnswetter. En de uh, eerste slag is een feit. Twee slag, twee rijt, één slag. Gaat die derde bal komen. Een schitterende bal. Autoslag, twee om twee op dit moment. Ja, dan wordt het ook weer spannend voor zo'n slagman. Er zit nog nul, nul uit, uh, dat uh, moet ik ook nog even erbij zeggen. En nog steeds het derde en het eerste hond beseft...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 Gaat weer die concentratie, krijgt de tekens van de catcher. Even kijken, maar gaan... ja, hij knikt ja, hij weet wat voor bal er gaat komen. Dat, hebben ze, dat zijn bepaalde tekens, dat, dat spreken ze met elkaar af. Gaat die bal? En dat is erbij. Nee, gaat de voor slagbel. eerste uit van de uh, geluidmakende vijfde in voor amerika Dan gaan We gaan er even terug naar de studio Zelf kom maar later weer terug bij het vervolg van de wedstrijd. Tiny Stapé US, uh, tegen USA.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 Oké, okay, graag gedaan, Dat Het was uh, Jan Frenz vanaf het uh, Premier Stadion in uh, Haarlem. Uiteraard de Haarlemse Hombelweg. We volgen hem de hele middag tussen 2 en 5 bij Stamford op zaterdag.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 I'm looking for shop top. not looking for sounds, get away from the bar. Dresship is niet meer, Albert-Jan. Nee. Maar Jacqueline Govaart wel. Is het nog <laughs> wel. Ja, een leuke, leuk zonder plaatje dit. Is he? Het is leuk dat het doorgaat. Overrated, dat is de nieuwe single van haar. Voel jij het ook zo aan? Voel jij het aan? Ik voel het aan. Het is tijd voor de Radio CFM Tour Flits. Flits, flits, flits, flits, flits. Nou, uiteraard met Albert-Jan Vos. Ja, en uh, luisteraars, we gaan eerst even, kijk, eerst even terug op de uh, etappe van gisteren.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 Oké, okay, tot, tot zover de CFN Tourflits met Albert Jan Vos.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 Some days when I had a Mustang. First class up in the sky, above the champagne, living my life. VR you deserve nothing but all the finer things, now this whole world has no clue what to do with us, I got enough money in the bank for the two of us, I gotta keep enough lettuce to support your shoe, fetish lifestyle, so rich and famous, Robin Leach will get jealous, half a million for the stove. taking trip from here to Rome, so if you ain't got no money, take your broke ass home, g So to hear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 Lekker hè, zo lekker hè, gewoon terug naar de jaren 80 bij uh, CFM. Met een plaatje, bij jullie waarschijnlijk wat minder bekend, alhoewel. De ja. echte freaks uit de jaren 80, die kennen we wel hoor. Deze is van Starpoint. En you're the object of my desire. En daarmee werd het uh, tien voor uh, vier uur alweer. En zo, de tijd vliegt voorbij. We gaan weer snel over naar Joop van in Haarlem bij het Stadion, De Haarlemse weg. Ja Rob, kan je het uh, nieuws even uitstellen? Oh, dan nou regelen we. Ja, doen we wel even. Ja, we regelen Want Ik heb zeven punten voor de Amerika aangetekend in de uh, eerste helft van de vijfde inning. Zo? Ja, ja, ja. Z zijn ze wakker? Nou, ik, nou, ik, ik had al gemeld dat uh, Xiao die hele goede pitch van de eerste vier innings uh, toch wel krasjes begon te vertonen. Nou, en dat uh, ging dus voort in de vijfde inning. Hij kreeg op een gegeven moment vier punten om te horen met alle honk En toen vond manager Zo. Jen uh, van uh, Taipei vond het nog uh, genoeg. Had hem eraf. En uh, de Ringra heette dan Low, en linkshanden. En die werd daar drie man ook weer dus Dat Dat die okay. gewoon drie opvragen over te horen En drie punten dus, voor Amerika. Waardoor het 75 uh, aan het einde van die eerste helft van de vijfde inning. En zojuist is dan uh, Amerika, of uh, heeft Amerika uh, verdedigd en uh, moest het bijbaan uh, uh, aanvallen en dat. Uh, dat lukte niet goed. De eerste was een vang. De tweede ging met vier uit de eerste om. De derde was een vang en daarna drie slag. Met andere woorden, Amerika staat in het begin van de, eerste, van de eerste helft van de zes inning. Rian vol met zes En die had het, laten we zeggen, een ruim drie keer vier geleden verwacht? Nou, Helemaal ik, niemand. Ik, ik, niet, nee, dat was nee. Nog? Niemand had dat verwacht. Want ze, nee, dat is ongelooflijk. Maar de ene bal was dan mooi dan de andere. Ze zijn heel effectief aan het slaan. Ze hebben zes hits. En zeven runs, het was ook natuurlijk nog een vier wijnbaar. Zeven punten uit zes hits. Ik geef niet iets te doen, dat is een gigantisch percentage in het gewicht. Zelfde nog nooit. Taipei daarentegen heeft al 11 runs. En heeft 5 punten. Die zijn dus heel slordig met een kans om te scoren omgegaan. Ik kan ook zeggen dat de verdediging van Amerika misschien sterk genoeg was om het nog tegen te houden. Taipei heeft hier ook nog twee zelfwissels gepleegd. En de derde van dat Taipei wil toch proberen om die twee punten in te gaan lopen. Maar goed, eerst nog Amerika gaan slaan. Dat gaat nu gebeuren. Even kijken wie er gaat beginnen. Uh, dat is de nummer 19. En daar staat voor de catcher uh, Max Rossiter. Zullen we even meenemen. En dan kunnen we rustig aan met reclame en nieuws. Rosseter heeft uh, een, een gemiddelde van 1 uit 4. Maar het is de eerste beste. nee, foutslag. Komt buiten de lijn. Doof voor bij het de, derde. Hop draait er buiten toe. Komt buiten de lijn. Foutslag, 1 slag voor Rosseter. 1 uit 4 is niet echt slecht, natuurlijk. Maar hij heeft natuurlijk nog. Ik sta hem hebben gespeeld. Uh, dat, uh, dat, nou ja, dat is een 1 uit 4, dat is uh, redelijk goed denk ik. Goed, Shoe, uh, de nieuwe uh, pitcher van uh, Taiwan, die had de uh, laatste twee man kreeg hij uit op een gegeven moment in die vijfde inning. En uh, gaat nu te gooien op Rosseter. dan gaat die bal komen. Een laag bal. Twee wijd, één slag voor Rosseter. Dus, dus... dat zat heel even uit de slagperk, even uh, ontspannen, dan gaat die concentratie die weer op. We zullen alles doen om die bal toch maar weer. dan gaat die bal dan ook. Tussen drie en de korte in. Omslag voor Max Ruffeter. En het gaat lekker door zo met Amerika. Even kijken wie er nu aan de slag komt en dan gaan we terug naar de studio. Het is uh, even kijken. Alson Smith een midvelder. En die heeft uh, punt 182 achter zijn naam staan. Ook erg goed.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 Het ritme van ZFM.